Dating alleen voor beter opgeleide. e-matching.nl, durft u het aan? 3FM presents Linkin Park. Live op 28 mei, tijdens de Pinkpop Maandag. Deze week, kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Radio. En dan nu. Goed. Nou... Misschien is het leuk, zat ik te denken... om een keer even een ander muziekje te doen bij die aankondiging. Want uh, ik hoor elke week maar hetzelfde. Uh, nou, als jij dat prettig vindt, dan kan ik wel even wat... Heb je hem zelf al bij je te volgen? Ja, nee, wacht. Ik, ik heb wel iets leuks bij me. Nou, hoor toch eens even. Dat is toch veel gezelliger. En dan nu. Extra Weekend. There is Till the clouds unroll and you come down the line But the shadows still remain since your descent, your descent Ik stond er even een cocktailbar. Attentie, uh... attentie. Studio aan Gerard Ekdom. Ik wil een cocktail aan het maken. Hij heeft lang tot veel Je wilt het ook, hè? dat gaat niet, hè, met nou, een vies Niet met een vies <lacht> ja. um, Je moest eventjes. Ja, we, uh, kijk, we hebben dus het, het, ons studio-ding met de microfoon en zo. En ongeveer een meter daarachter staat die uh, cocktailbar. Precies, ik was heel even afgeleid. Wat, wat, wat, zag ik jou nou ook net een cocktail shaken? Wij hebben samen een cocktail gemaakt. <lacht> En samen, dat is dus Gerard en Fiv. Uh, en Vief, hij Fiv. Ik vind ze ook ja. gezellig aan jouw bar. Hé, hey, um, want ik heb net, uh, want het knoeide enorm. Ik zit er helemaal onder. Ja, ik ken dat. Ik heb een wit bloesie aan. Ja, maar dat is niet meer te zien na die, wat, uh, wat, wat die heb, uh, de strawberry die ik heb gemaakt. Wat hebben we gemaakt? Cosmopolitan. Cosmopolitan? Yeah. Okay. Ik ik vind vind best best ja. Oké. Ik vond je altijd al zo'n ontzettende ja. cosmopolitan Gerard. En alles lijkt nu ook gewoon op zijn plaats te vallen. Oké, okay, dus het, uh, ik zal even laten zien. Maar deze hebben je dus zelf gemaakt. Oh, wat mooi. cocktail met een bodem. De, de bodem ja. is, een, is een andere soort vloeistof dan wat er bovenop zit. Precies. Dat doe je goed. Dus uh, moet hij in één in <laughs> <Ja>. keer? Ja. <laughs> ik ga een... Mm. Wacht, wa, ga jij nu in één keer die hele kok. Wacht even nee, hoor. Nee, gek geworden nee, natuurlijk niet. J -j Jawel, ik hoor net... Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Je moet, ik ben een nipper. Ik heb je aan het begin van die uitzending uitgelegd. Dan neem je toch gewoon een heel grote nip. Dat kan toch ook? Een grote nip. Een hele grote nip. Dames en heren, jongens en meisjes. Gerard Ekdom gaat nu een heel grote nip nemen. Hij gaat dus door hem zojuist zelfgeschikte cocktail in één keer achterover slaan. Heeft iemand dat wel eens eerder gedaan met deze of niet? Met die nog niet, Na nee. He? Nou, één iemand? Nooit meer vergooid. Ja. Ja. Ik vind het ergens dat onze gasten het al roepen ja. ja. hier. <laughs> Wat gaat hij nu zeggen? Ja. Van Allemaal jouw eigen schuld, Gerard. Nou, daar gaan we dan, hè? Komt ie, hè? Mag ik eerst even voorproeven? En haal even heel diep adem, want het is nogal een, uh, een slok in één keer. Ik kan je melden, dit ga ik niet in één keer opdrinken. Jawel, jawel. Kom Huister naar mijn stem, man. Als ik één Gerard, in, uh... wie A zegt, moet ook het hele glas zeggen. <laughs> het hele glas zeg ik nu. Nou, één, A, twee. Nou, echt niet, hoeveel Gerard, kom op nou. Gaat ga er niet het hele glas opdrinken. drinken. Ja, kom op. ja. God, lieve Gerard. Sorry voor mensen. Oké, oké, oké, oké. Oké, in één keer, let op. Ik kom weer. Ja! Wauw. Heerlijk, echter halve moet ik zeggen dat de ontzettend twee, twee ontzettend bolle wangen heeft. Yeah. Ik zou nog tegen wat doorslikken. Mm. <laughs> Wat ik dan wel heel erg geruststellend vind, is dat er ook sms'jes binnenkomen op 333 van mensen die hun examens aan het leren zijn, maar toch blij zijn met deze radio, omdat het een beetje een blik biedt op datgene wat er komt na de examens, namelijk ongebreideld zuipen. Zeg, Gerard. Ik wil zeggen, hij pakt lekker weer. Hij pakt lekker weer, hè. Jezus, maar het leuke is dat ik dus nu de hele bovenkant opgedronken heb, maar de bodem... Die zit er nog in, hè. Die zit er nog in, hè. En dat is nou juist waar? Dat is meer grenadine. Dat kan ik dus beetje, de bodem is meer zoet. Jawel. Ja! Oh, dat is zoet, hè? Eh, oh. uh, koffie. Gaat het weer een beetje? Ja,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 We snel even aan de cola, even politie, als je meeluistert. Ik zit nu aan de cola. James Morrison, one of world. Uh, politie, ik ben met de fiets. Check ze achterlicht. Ja. <laughs> wat is dat nou weer voor een aan de opmerking? Wat Wat ik wel een heel aardige vind, ik ga toch even weer uh, de barmicrofoon opengooien. Vive uh, nou, heeft mij echt. Uh, ja. Echt, wel, dat ik met hem mee naar huis ga of zo. Ik heb nog nooit een vrouw mij zo snel dronken zien voeren. Echt ja, het, het, het is echt gewoon eng. Het is gevaarlijk. Ik kan ook gezellig gewoon van, kom je hier wel vaker? Maar dat je meteen dit doet, vind ik echt... Uh... Ja. Nou, ik, ik heb net, uh, Vivo, even één uh, korte vraag gesteld. En uh, je wist niet helemaal zeker of je op ging antwoorden. Maar ik ga hem toch nog eventjes aan je stellen... want er komt net uh, een fax binnen. SMS! Nou, bijna goed. Oh. Maar als jij dat liever hebt, uh, Gerard... dan uh, kunnen we in plaats van een, uh, een fax ook heel makkelijk... Uh, in plaats van een sms ook heel makkelijk overstappen op. Er komt dus net een fax binnen. Ah, daar is die, kijk. Um, van uh, Margriet die zegt, ik krijg door jullie uitzending echt ontzettend zin in cocktails, maar het enige wat ik thuis heb is cognac. Valt er wat mee te fixen? Fixen. Fixen! Groetjes Margriet Nou, Vief, beste cocktailsteker van Nederland, wat kun je aan cocktails doen met cognac? Nou, met cognac kun je zeker ook lekkere cocktails maken. In principe kun je met bijna alle dranken wel cocktails maken. Wel? Ja, een precieze recept kan ik niet inderdaad. 1, 2, 3, weet ik niet uit mijn maar ik weet wel dat het heel lekker is cognac om het te mengen met zuidvruchten. Dus vis, vis, fruit. En ja, okay. dat heeft natuurlijk altijd ja, iedereen standaard in de ijskast. Ja, ik heb uh, <lacht> Dus uh, ik ja. denk dat. Eh, Magiet, dat gaat helemaal goed komen, hè? <lacht> ik heb altijd een schat, wil je cola? Ja, maar gewoon even de passievrucht aan de kant? Want dan kan ik, bij de ja, cola. Kan ik erbij. Ik ga lekker bij. Ik moet wel even naar de supermarkt, inderdaad? Voor uh, bijvoorbeeld vers passievrucht pasta, vruchten. Ja, volgens mij heeft ze zelf ook een paar hè? Maar hoe werkt dat? Kijk, want je zegt, nou, wat ongeveer uh, goed werkt met, met, uh, met uh, kojak is zuidvruchten. Uh, is hoe werkt dat? Hoe uh, Voel je dat aan? Is dat gewoon maar wat oefenen en bij elkaar flikkeren en hopen dat je niet over je nek gaat? Hoe ontdek je een, een, een cocktail? Ja, maar ik kan me voorstellen dat je ook cocktails gemaakt hebt en ik denk, dat je ja, denkt, gadverdamme. Dat doen we dus nooit meer. Ja, dat klopt. Het is heel veel proberen. En het is ook een beetje wel aanvoelen zo. Het cognac bijvoorbeeld heeft een hele volle, rijke smaak. En daar kun je wel dertig andere drankjes bij gooien. Maar dat is zonde. Want de kracht van de cognac is zeg maar zo. Ja. Ja. Die, die kracht van de smaak van cognac is natuurlijk mooi als je een cocktail kan maken. Waar, waarin die kracht zeg maar blijft behouden blijft. Dus vandaag mooi hè. Ja, het is wetenschap. Ja. Ik ja, zit ook voor me. Ze omschreven als een paletje van drank. Ja, ja, het is echt de Bob Ross van een drank. <laughs> ja, uh, ja, ik maak er nog wat en jij gaat het weer helemaal. 3 M, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. De Bob Ross van de cocktails. Ja, maar ik zie ook echt allemaal Happy Little Claus voor me nu hoor. Heb ik een draaiboek kunnen vinden? Ja. Operation DJ Sandstorm, lieve ja. mensen. DJ Sandstorm heeft uh, achter zijn uh, draaitafels nee. gezeten... en die heeft de volgende dranken door elkaar gemixt. <laughs> en dan ten dam, Impossible Girl... Chemical Brothers, Setting Sun... Britney Spears, Intoxic, Tech en WC, CEC. Ah, high Tech bedoel je? En, uh, apology, no good, DJ Sandstorm in de mix. A DJ! DJ Sandstorm. That's DJ Sensor Oh, wat een mix, hè! Zal ik eens zeggen wat er allemaal is had? Die hoorde dus bezig met Jeppa, Bonnie St. Clair met... Hé, hey, daar is de vangrail. De patchy board... Nee, nee, nee, nee. Ik had de verkeerde... Dat, hier, dat komt in die fucking cocktail! Nee, het is eigenlijk is eigenlijk ook een heel logisch... We, we kunnen heel goed nagaan waar dit fout ging... Oh. Dus dat, is een, dat is een wijziging voor deze uitzending. Uh -huh. um, want vorige week waren we dus liedje Sandstorm vergeten. Precies, hoe schande trouwens. Het belachelijk en echt een... Au, au, au! Self-punishing. Um, uh, een wonder dat we het vandaag aan hebben gedacht met al die cocktails. Maar nou hebben we dus de mix van uh, qua datum vandaag gedraaid. Maar in het draaiboek stond... Uh, die, van vorige vorige die van vorige week? Ja, dus vandaar dat maar, het... Maar uh, ik heb meegeschreven. Oeh. Ik er woorden achtereens volgens. Josh Stone met Tell Me About It, Genesis met Ah, I Can't Dance, huh? Blood on the Dance Floor van Michael Jackson, Signs steel Delivered, I'm Yours van Stevie Warner en Buffalo Stands van Dana Cherry. Heel goed. Wow. Ik heb nog even een slokje appeltaart. Ja. Er zijn toch vijf uh, platen die ik niet bij elkaar heb gekregen, maar goed. Dit is, uh, Wat zit je nou toch weer te drinken, Renstra? Ja, die cocktail die, die, die, die je eerder vanavond was, de, de appeltaart. En die is... Ja, die is populair goed. hier in de huis. Ik, uh, ik zie alle dames toch wel voor de appeltaart gaan. En het leuke is dat Fief uh, net uh, zegt, ik kan ook... Uh, Cocktails met koffie maken. Nou, koffie en appeltaart. Vive nou, wil echt dat ik met hem mee naar huis ga hoor. Echt? Hè? Dat ik natuurlijk onschuldig. Ik denk, een kopje koffie? Ja, lekker. Ja, kan ik ook een cocktail van maken hoor. Wil je nog even mee voor een kopje koffie? Ja. ja met je, je meteen? Ik durf te wedden dat als je, als je de buurman bent van Vive en je, je belt haar aan en je vraagt om een kopje suiker te lenen, dan maakt ze ook gelijk een cocktail van. Maakt ze van. een cocktail van? Ja. Dat maakt volgens mij niet uit wat je kunt lenen bij jou. Je maakt er een cocktail van. Funds gevaarlijk. Er zijn een aantal, aantal gasten op haar verjaardag geweest heeft ze ook cocktails van gemaakt. Nooit meer. Nooit meer van gehoord. Ja. Um, Kortom, het is ja, gezellig in de studio. Het is een, een, een, een, een bijzonder gezellige binnen. Ik bedenk me trouwens opeens, want ik kijk naar de klok. En het lukt me nog wonderbaarlijk, het is vijf en half tien. Verdomd. Het is uh, gewoon hoog tijd voor een nieuwe opgave van het altijd gezellige en enerverende spel. Het woord dat scoort. Het woord, het woord dat scoort. Dat zeggen we dus. Het woord dat scoort. Heel goed, Edwin. Hey, en we uh, hebben ja. natuurlijk ook een prachtige breeze hè dat tegenoverstaan. Oh oh, oh. No -ho, ho, ho. Uh, Ik ben druk aan bladeren. Ja want we oh, hebben namelijk uh, oh oh jij ja, jij ze. Nee. Oh <hijen> twee kaartjes voor de nieuwe film van Hilary Swank The Reaping. Mm -hmm. Een extra weekend T-shirt en natuurlijk ook het uh, de, hè, de de extra weekend Fles -opener. opener om elk weekend en elke fles mee te openen. Zo is het. Nou, dat eigenlijk. Zou ja, ik ja, u de opgave laten horen? Ik uh, ja, ben heel nieuwsgierig van de opgave. Hebben we hebben weer niet kunnen overleggen wat het is, hè? Nee, elke week is dat hetzelfde probleem, hè? Ik ga het nu voor je opschrijven, dan weet jij vast. Oh, ja. Anders schrijf je heel rare dingen, denk ik. Voor de mensen die het spel niet kennen, uh, we hebben een woord weggepiept. En jij moet weten welk woord het is. Ja, daar nou komt het in grote lijnen wel op meer. Ja, alsof ik dit kan lezen, gek. Ja. Ja, ik wilde vroeger huisarts worden. Let op. Het is een quote, wederom, uit het al te populaire Sesamstraat. Oh, voilà. Dat team. Wil je een stukje achterop? Nee, ik wil helemaal niet achterop. Ik wil... Ik wil niet achterop, ik wil piep. Ja, dat is. Het. ik zal hem nog één keer voor je opschrijven. Misschien dat ja, land, ik, heb hem, ik heb hem. Ja, ben je ja. eruit? Ja, heel heel goed. Goed. ik heb, een heb ik nou, Goed. Als je die filmkaartjes, t-shirt en fles openen wil winnen... dan bel je nu 0909-1336. Gerrit herhaalt. 0909-1336. Toen dan... blijkt hetzelfde nummer, zeg. Ja, is heel goed. Wat ik ook een prestatie van formaat vind. Op zich. Waarde, collega. En voor deze uitspraak dus. Dank, oh, daar gaat ik Wil je een stukje achterop? Nee, ik wil helemaal niet achterop, ik wil Oké, wat is hier bij gepiept? 0909 voor die prachtige prijzen. Oh, extra weekend, goedenavond. Hey met Roy. Roy! Hey jongen, ik weet 100 zeker dat ik het heb. Ik heb hem, ik heb hem. 100 zeker zeg jij? Ja, 100%. Maak ons gek. Ja, laat jij de opgave nog een keer horen maak ik hem af. Nog één keer komt ie, hè? Dag, Paula. Daar wil je een stukje achterop? Nee, ik wil helemaal niet achterop, ik wil nou, Ik, ben ik een... wil naar Frankrijk of Zuid-Korea, waar die lucht! Hij <laughs> heeft nog meer cocktails op dan wij, hoor. Yes. die man. Bijna onmogelijk. Goedenavond, extra weekend. Yes. I'm with Nicola. Nicola! Ik denk dat het lopen is. Lopen? lopen. Nou. Oh, daar gaat een nee. zoemer. Nee, het is niet goed. Jammer, joh. Ja, helaas. Maar ik vind dat je goed meegedacht hebt in het kader van uh, verkeer en zo. Want uh, daar gaat het ongetwijfeld over in straat hier. Heel goed. Ja. Maar die Nicole, helaas. Helaas. Maar een goed weekend, hè? Hetzelfde. Dank doei. je wel. Doei, doei. Doei. Extra weekend, hallo dan. Reinoud. Reinoud! Goed. <laughs> dat mogen we Arnie zeggen. <laughs> <laughs> nee, nou. eh, Reinoud, jongen, wat denk jij? Ik denk fietsen. Wat? Hoe? Fietsen. Fietsen. fietsen. Oh. Ja, ik wil fietsen. Wil je een stukje achterop? Nee, ik wil helemaal niet achterop. Ik wil... Ah. ah. ah. ah. Reinoud. Is niet goed. Nee, Jammer nog. Maar ik ben blij dat je actief met ons meedoet. Okay, oké. En een goed weekend, hè. Ja, dankjewel. Dag, Reinoud. Dag. Dag. Oh, er komen nieuwe cocktails aan, achter je Dat, dat Ik al niet geloven. Wat is dit dan weer voor cocktails? Wat zijn dit? Caprice 43. Caprice. En ja, FIFA wil heel graag dat ik een slok neem. Uh, ja, ik ga even een slokje nemen. Ga ik even kijken wie er hangt. Uh, 0909 26 dus hmm. extra weekend. Goedenavond. Hmm, Romig. Hallo. Hallo. hallo. Als je nu aan de telefoon hangt, moet je nu hallo zeggen. Uh, nou, dan kijken we ergens anders. Extra weekend. Goedenavond. <laughs> Ja. Hoi oh. Jeroen. Jeroen. <laughs> ja, sorry. Ja. Maar ik denk wel dat ik het weet. Nee. Oh nee, vertel. Ze wil niet achterop, ze wil onderop. <laughs> nee, niet. goed. Nee. Ah. nee, helaas, jammer, niet goed. Ik heb met nee, een slok van een kopje. Ik wil nog een kopje van Paula, maar van <sniffs> <Ja>. Zo, <laughs> zo op, na, Maar toch bedankt, Jeroen. van okay. okay. Hallo, Hallo Hallo. een kopje van een Extra weekend. Alles goed, Corolla? Uh, ja, ja. Ik heb gewerkt vandaag. En je bent nu eh uh, afgewerkt. Ben nu, ik ben nu pas onderweg. Okay. Wat, voor, wat voor werk doe je, Corola? Uh, ik ben psycholoog. Oh? oh nee. Nou, wat, wat kun je van ons maken als je dan... Uh... <laughs> nou, geen chocola, geen cocktail, <laughs> niks. <next. Nee. laughs> ik ben net klaar met mijn werk. <laughs> nou, nee, dan vind ik het toch dapper dat je naar dit programma luistert. Want volgens mij kun je hier een paar cases uithalen. Ja, dat, je is, je dat is wel een overgang, hè, van, van het een naar het ander. <laughs> ja, precies. Maar uh, jullie doen je sociale leven gewoon in de studio. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, we halen alles hierheen. Complete bars en de hele kleren, zooi. Alles komt gewoon hierheen. Ja. Yeah. Ja, is oké doen. En uh, ondertussen, terwijl jij lekker naar huis gaat rijden om je weekend te vieren... althans, ik hoop het wel voor je, wist jij misschien het antwoord? Ja, ik dacht, uh, ik wil met de auto. Ik wil met de auto. Hè, ik hoor zojuist dat het niet goed is. Uh, ik denk ja, dat het bijna tijd wordt voor een hint. Is dat ont? Ja? Ja, ik denk het wel. Corolla. een goed weekend, hè? Ja, dankjewel. je wel. En een leuk bellen. dat je even Doei. Doei. Doei. Extra weekend, goedenavond. Wacht even, eerst een hint. Een hint. Ja, zebrapaf. Ja, dat is mijn hint. Ja, zebrapaf. Precies. Extra weekend, goedenavond. Hallo? Hallo? Ja! ja. Hallo? Ja! <laughs> zeg dan hoe je heet. Zeker? Ja, jij. Hans. Ha! Heee? Eerst of tweede, Hans? Ah. Hans Worst. Hans Worst, oké. Oké, okay. oh, ja, ja, okay. oh, okay. Hans, wat denk jij? Poepen! Ah, oh, bijna! Ach, ik denk, oh, waar blijft dat niveau toch? Daar is het niveau, hè? Ik zal nog één keer even de opgave laten horen... Voor als je wel serieus een poging wilt doen op 0909-1336... Oh, Paula. Daar gaat Kim. Wil je een stukje achterop? Nee, ik wil helemaal niet achterop. Ik wil... Wat wil Paula? Hmm... <laughs> hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. hallo. hallo, ja, hallo, hallo. hallo. hallo. Kevin. Kevin. Kevin! En jullie horen me, wat een wonder. Ja, ja. Nou, in, nou, valt best mee hoor. We hebben een koptelefoon op, dus het gaat een stuk makkelijker. <laughs> ja, ik ze net ook op, en toen hoorden jullie me niet. Oh, was dat het? Geef niks, we hadden een cocktail in onze oren. Maar wat, wat, wat, wat denk je dat het is? Op zijn gezicht. GELACH <laughs> Oh, Paula. Voilà. Daar gaat Kim. Wil je een stukje achterop? Nee, ik wil helemaal niet achterop. Ik wil... Ah, Dat is alleen maar Bert en Annie's kerstjes. Jammer. Er zit een benen in je... Die benen, bicht. Ja, een benen. hoe? Oh, Annie. <laughs> nou, tot zover het hele scène. Extra weekend, goedenavond. Kom op, zeg maar wat het is. Hallo. Hallo. Met, met wie? En met Bim? Tim. Tim! Goedenavond. Nou, je weet um, het. Zeg het. Zeg het. Ja, Ik dacht oversteken. Jij denkt oversteken. Overgeven. Oversteken. Over, over, denk oversteken, denk sorry, sorry hoor. Over? Het is toch niet waar? Ik zit helemaal in de, de kok wil Oversteken. Daar gaan we. Even luisteren of het waar is. Komt komt hij. Oh, spannend. Dag Paula. Dag Kim. Wil je een stukje achterop? Nee, ik wil helemaal niet achterop. Ik wil oversteken. Ja! ja! ja. dem, dem. Dem, dem, dem, dem, dem, dem wel ja, van een tomtom, -tom, hè? Die, die hint, <laughs> deed het is die hem van jullie. Toch wel, hè? Zebrapad. Toen dacht je, nou, inkoppen, afhalen en uh, even bellen. Precies. Het is een Belgische tomtom, -tom, hè, Tim Tim? <lacht> Vandaar het oversteken. Ik snap hem. Hé, hey, je gaat er vanochtend met al die prachtige oh! prijzen. Oh! Oh! Wat wil hij een... allemaal geven? Vertel, vertel, vertel. Nou, je krijgt een fantastisch uh, extra weekend t-shirt. Oh! Yeah! Waar je zelfs onder zou kunnen kamperen. Je krijgt ook een flesopener. Uh, een uh, oh! extra weekend flesopener. Ja, ja, ja. En, Michiel, twee katen voor de nieuwe film van Hilary Swank, The Reaping. Oh, dat is ook wel leuk. Ja, dat, ik mag er toch leiden van wel. Ja, geweldig. Ik wens jou heel veel plezier met die prijzen. Ja, dankjewel. Ga je mee doen? En, en, ja, ja wat, nou, inderdaad. Wat ga je ermee doen? Nou, de t-shirt was ik voor plan aan te gaan trekken, denk ik. Ja, En okay. met die plessenopener ga ik, denk ik, uh, mijn bier openmaken. Ja, okay. heel mooi, ja. En uh, ja, die filmkaart, ja, dat wordt nog even lastig, denk ik. Maar ik denk dat de ik het. maar uh, nee, ga... zeker. Ja, <laughs> ja, ja. ja. ja dat zat ik aan het denken. Misschien ga ik ermee mee naar de film, maar ja, dat zie ik dat Want dan moet je eigenlijk. even luisteren naar sowieso dit weekend. Die geven namelijk een open haard weg. Uh -huh. <laughs> ja, dan heb dan is alles compleet, hè? Oh, fantastisch. Oh. Dankjewel Tim. Ja, dankjewel ook. Jullie A machine. Chisel me down until I, am clean. I buy books. I never read. And then I tell you some more about. the concrete there's a sound A muffled cry below the ground There is a poison in the air A mix of chemicals and fear My words are just punches I'm not sure what they mean You're asking for commitment When I'm somewhere in between Never, never try to gauge temperature When you tend to travel At such speeds I would ask hit a screen and you're expected to know what they mean throughout the conflict I was serene I can't outrun the sadness I've seen, are you really but you're going home alone, aren't you? Cause I... geeft een pink en voor je weet heeft ze een hele hand. Shake it baby. Ja, ja. Ondertussen zitten de dames hier gewoon heel uitbundig uit mee te dansen. Oh. Shake it baby, shake it baby. Hoe vinden de, de dames het, de gasten van de cocktailparty? Is het gezellig? Ja? Ja. Het klinkt een beetje tam nog steeds hoor, zeg ik heel eerlijk. Maar jullie hebben het wel naar je zin en zo. Ja? Ja. Uh, even uh, Femke, een van de gasten. Jij hebt um, zojuist de koffiecocktail... Nou, tenminste, die ga je nu proeven. Gerard en ik hebben net een slokje gehad. Klein slokje. En hoe vond jij hem, Gerard? Ik heb, ik heb een baard, spontaan. <laughs> ja. zo sterk. Oh, hij is Hello. goed, hè? Ja, hij is. Maar uh, goed, je moet wel van koffie houden. Er zijn natuurlijk ook types die niet van koffie houden. Ja, ik snap er niks van. Ja, ik ken ze ook niet. Maar wat, wat, wat zit hierin, uh, Vief? Oh, ja. Ik denk koffie. Koffie? Ja, maar, maar vast niet alleen. Hij is echt heel koffie. Een nee, koffie met je baby. Koffie met Wow. Een beetje vodka, een beetje liefde. Vooral die liefde. Die liefde, hè? die, ja, die, die, die ja. haal je ervoor. voor. Vooral die liefde. Alder alder. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen ja en dat zeiden ze net ook tegen mij. Ik denk ook dat ik zo ik voor je kan doen. doen. Hartstikke ah, ah. ja, fijn. Tien over half tien in extra weekend. En uh, ik vind dat we ons nog wonderbaarlijk goed houden, Gerard. Nou, we nou, staan ja, nog steeds best. overeind en zo. Het zit en... zwaar aan de cola. En er komen er nog een hele zin uit. Ja, je moet er meteen gaan rijden mm. nog ook. He. Ah, ik, heb er maar, ik heb in feite maar één cocktail gedronken. Dat was die ik in één keer uh, naar binnen gehoord. In totaal. Ja, we hadden het ook met die, die bierproefrij een, uh, een paar weken geleden. Toen dachten ja. we ook dat we, oh, we hebben veel gehad Maar het is twee slokjes van, van elk... Van de dat viertjes, viel ernstig mee. Bij elkaar had je er waarschijnlijk... Een bier op, ik denk het, maar wel een heel zware. Maar wel een hele zware bier, dat was als kanon keer twee. Oh man, man, man. Nou, uh, voordat we zo meteen echt helemaal uh, lam over de grond uh, bungelen, gaan we nog één keer de. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen! Request! Doen. Dus, uh, nou, geef me even een gil op bijvoorbeeld de. SMS! 3333, drie, oh dat doe je heel erg leuk. Doe nog Tot een keer? keer. SMS. Je, kan, je, mag, je mag hem ook a cappella. SMS. Mooi. 3333, welke plaatje graag we horen? Dan zeggen wij in eerste instantie... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Maar er is er één... Ik bedoel... Er is er één... die daadwerkelijk gedreigd gaat worden. Nou, heel mooi. Doordat ja, hij op het papiertje komt... en jij met je magische vinger... en dan ineens... En uh, ja, en dan ben je 3333, en uh, als je plaat wordt gedraaid... krijg je ook het extra weekend... T-shirt. En ik, uh, ik heb goed nieuws. Nou. Oh, ik heb een onderzoek voor mijn neus. Een onderzoek? Oh, ja, nee, Kijk, het een is onderzoek echt, ja, het uh, is heftig, hoor. Is het, wat, wat, wat voor onderzoek is het nu weer? Nou, Ze hebben dus uitgezocht dat seks echt heel erg goed is voor je gezondheid. Nou is het weer zo'n onderzoek. Wacht even, dan doen we het zo. Ja, roep maar. <lacht> Meteen ook ook dat muziekje erbij, hè? Want is Zouden de gasten erbij kunnen dansen ondertussen? <lacht> op dit muziekje? Ja, op dit muziekje. Ja. Zou het is ook leuk ja. dat je alleen maar dames uitgenodigd hebt. Nou... En, en, en je wil dat ik dit onderzoek nu ga voorlezen? Ja, doe eventjes. Hartstikke leuk. Uh, ja, het is goed voor je gezondheid. Uh, een goede reden dus om het een keer te doen. <lacht> In sommige gevallen. Um, het is namelijk... Uh, het zorgt voor een beter humeur... Het zorgt voor een mooiere huid, Michiel. Een mooiere huid. Een mooiere huid. Ja, wat en... als, je, als je de, de vocht inbrengende crème gebruikt die je bij vrijkomt, of, uh, of wat? <laughs> ja, als je het over je hele lijf smeert, jongen, ja, is het ja, heel goed uh, voor je ja, huid. Ja. Okay, ja. En uh, het is goed, en dat is nog het allerleukste: het is bewezen goed te zijn tegen hoofdpijn. Nee! Ja! ja! ja! ja! ja! Sorry, schat, ik heb hoofdpijn! Nou, dan weet ik, nou, ik al hoe het is, maar vast uit! Echt waar joh? Ja, echt waar. En het verlengt je leven. Nou, niet alleen je leven. Nee. <lacht> nou, alle details vind je waarschijnlijk op ekdome.nl. Oh, weet je wat ik nou krijg? Wat krijg je nu? Een cocktail! Dat nou, meen je toch nou, niet? Nou ja, zeg, ik ga er even voor zitten hoor. We hebben nog 14 minuten zendtijd, hè. ga je dat halen, denk je? Wat, nog vijf cocktails? <lacht> of de uitzendingen, één van beide. Wat jij wil, ik, uh, ik, ik gok op het uh, eerste. Ik voel een Brian Storm aankomen. Is dat de naam van de cocktail ook? Uh. <lacht> Oh nee, dit is de arctic monkey, Precies. <laughs> Someone wants a kiss, someone wants <laughs> a cake. Thinking, treating you this way Cause I've been acting like sour milk all on the floor It's your oxygen shop The refrigerator Maybe that's Is that- Oké, okay, Gerard, e eventjes. Verstefanie even en Sweet Escape in extra weekend. Even onder ons. Gewoon jij en ik. Oh, even, even onder even ons. Even net doen of uh, al die uh, gezellige gasten er niet zijn. Oké. Okay. Is het mogelijk om uh, een fatsoenlijke radio-uitzending te maken? Vind jij gewoon vanuit het open van een professioneel radiomaker? <lacht> nou, <lacht> onze gasten die, die staan inmiddels dus niet meer. Hè? Nee, die hangen echt, nu. Die, die, die liggen echt uh, langer op de grond. Dan kun je dus nu alles wat je maar zou willen... Nou. Zou je er nu ben ik kan het niet zien? Nou, dan weet ik nog wel iets. Ik kan toch even je titel laten zien. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee Ze willen het ook nog, hè? Ja, Zie je dat bedoel ik dus? We hebben toch T-shirts? Oh ja, oh ja, de, oh ja. De, de de extra weekend T-shirts. Ja, want we zijn onderweg. Die grasmontaanen. spontaan, nu gaat Het leek wel wel leuk als we even een T-shirt over ophalen. Uh, nee, ik maar, het maar het op wacht even. Je wilde wij iets zonder gasten vragen, <laughs> geloof ik. Oh ja. ja ik voor tieten. Ben gelijk van de weg. <laughs> um, Waar gaan we tieten? Nee, uh, Gerard. Gerard. Gerard, graag. Is dit mogelijk? Denk jij? om uh, in deze omstandigheden een uitzending te maken. Want hoeveel cocktails hebben we nu inmiddels weer niet geproefd? Ik heb er uh, een aantal geproefd, maar echt nipjes. En één hele cocktail is naar binnen. Maar de dames daarentegen... Ja, die gaan naar die gaan de Ik zie hè? dus alleen maar lege glazen hier. En het is niet alleen jouw bril. Nou, nou, nou, nou wel, wel, hoor. <lacht> Nou, heb het meestal opgeruimd. Dames, ik pak even die microfoon als jullie willen. Uh, nou, deze. Oh, deze. Dus. Even, even met de microfoon staan. En vertel even, hoe voelen jullie je nu na al die cocktails? Los van het feit dat ze heel lekker waren en zo. Maar wat, wat gaat er nu door jullie heen? qua? Waar? Waarschijnlijk cocktails. Zijn jullie nog nuchter? Uh, meer. Hm. Zijn niet. niet Oké, okay, even een hele zin. De kat ja. krabt de krullen van de trap. De kat krabt de krullen van de trap. Het is niet te geloven wat hier gebeurt, hè? Ik vind het lachen hoor. Liesje weer een lotje je Dat gaat wel niet eens meer. Ja. Nou, lieve luisteraars, het bewijs is geleverd. Na 28 cocktails zie je het niet meer zo nauw. Helemaal niks meer. Um, ik wilde nog wel eventjes bij deze officieel uh, Vivian en Miranda ontzettend bedanken voor een fantastische ja. cocktail. We hebben het ook leuk gehad. Ja, was dit een van de leukere cocktailparties? Uh... Zeg maar eerlijk. Eerlijk zeggen. eerlijk zeggen. Los te zien komen zo. Ja. Ja. Nou, dat kan nog veel losser hoor, vind ik. Ja. En uh... ja, daar moeten we ook al een beetje naartoe. Maar ondertussen, uh, de t-shirts zijn binnen. Dus ah. als jullie de t-shirts even willen aantrekken, dan... Zal uh... ik een omschrijving uh, ja. geven van hoe dat dan gaat? Ja, we gaan ondertussen eventjes... Uh, oh god, de Belgen zijn aan het sms'en. Ja, nee, dat is een heel raar verhaal. Maar op België hebben ze nu idols. Idol heet dat. Oh ja, dan krijgen wij, dat, is, dat scheelt één letter met 3333, uh, hè? Ja, dus al die Belgen beginnen met de idol, tre, idol Idol 2, Idol 2. Idol 2. Oh, we moeten zo nog even een plaat en, uh, en de t-shirts moeten aan. Wat, uh, wat een Laten we eens beginnen met corset, de t-shirts. We gaan de t-shirts nu uh, ja, uitdelen, extra weekend. Uh, er staat daar een, een kartonnen doos met t-shirts daarin... met de mate S, M en L. Goed dat die kartonnen en, uh, ervoor zijn. Kies heel goed. <laughs> en kies maar iets. Ja, okay. wat het beste past. 3 gnl voor de werkkenbeelden. Je mag gewoon ook hier passen. Vinden we helemaal niet, hè? Ja, we passen wel een mouw aan. Ja, en dat we wel geen eens mouwen aan zitten. Ik sta voor dat je even met je vinger langs de magische lijst gaat, Gerard de. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request! Oh, nou? Afdeling productie is ook lichtelijk onder invloed van de cocktails. Iemand vraagt Alexander Curly aan met I'll never drink again. Dat is dan wel weer leuk. Even kijken, hoor. Ja, het zijn goede shirtjes, hè? Ja, het zijn hele goede shirts. Ze pakken lekker beter even aan. Zit er geen L? Is het alleen maar L? Wat waardeloos Is het alleen maar L, alleen maar L hoor ik net. Heb je altijd je t-shirt over je andere kleren aan? We hadden echt... <lacht> het gaat ook echt gebeuren nu. Ik ga even een camera bij Moment, dan. hoor. Ik vind niet te geloven dat iemand het t-shirt aantrekt terwijl ze een overhemd aan heeft. En dat overhemd gaat dus nu uit onder de t-shirt. Wow. Wat zijn jullie toch uh, nou goed bedacht, is. Ondanks 28 cocktails, de, niks, hè? Ik krijgen, die we krijgen die je niets. ik niks van. Hebben we die request nog al? Ja, ik heb een request. Ja hoor, we we zit er de midden in hè? Moeten we moeten gaan bellen. Nee. Oh, kut, bellen! Okay. Ja, ja hoor. Okay. Welke, welke plaat eigenlijk? Ja, en mijn vinger stopt op Pink Martini. Dat klinkt namelijk als een cocktail met Hey Eugene. Dus kijk of iemand die hier... Uh, wat je net aan had, vond ik toch seksier. Hallo, <laughs> <laughs> dit is de voorspel van... <laughs> hij H was jammer. Uh. Goosbergen. <laughs> van, <laughs> wat is, is dit voor voorspel? Goed ja, gepolesteld. Zit, zit in cover, ja, die in jouw koffer, Gerard? Ja, hij zit in mijn hier. koffer. Waar? Uh, uh, rechter rijtje uh, voorin. Rode hoes. Ik, ik, had er zo, ik was er ook zo bang voor dat dit zou gaan gebeuren aan het einde van het programma. Allende, dat het, het echt een klerenzooi zou worden. Nou, dat is letterlijk een klerenzooi. Ja, alleen maar t-shirts. Ik ben even een cd'tje aan het zoeken. Ik mis allerlei omkleedpartijen. Ja, heel Ik had hem nog één keer in de riepijn. Oké, Wat gebeurt gebeurt erachter in het ja. hier? Oh. Oh. Ondertussen gaat de telefoon gewoon over. We bellen namelijk de oké, -okay wat ik voor je kan doen. De request -ter. Maar die neemt niet op. Wordt niks, Hallo. hè? Nee, hoor. Hallo. Ja. Nou ja, maar... Ja, nou, of... laten we er maar zitten, weet je wel. Ah, jammer. Uh, hoppakee. Marathon ja. of stuur een sms-bericht. Oh, dat kunnen we ook doen. Ja, jongen, je request is op zender. Dat betekent dat je een extra weekend-t-shirt krijgt... en de plaat op je voicemail van Pink Martini en Hey Eugene. Tot zover dit wat, uh, iets wat grootse uitzending van Extra Weekend. Ja, taxi Volgende week uh, koffie drinken. Hey Eugene.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 De schrijver, een acteur en een regisseur laten een bevriende actrice naar Los Angeles overvliegen om een rol te spelen in een film die zij maken. Een geheim verziekt echter het hele project. Kijk vanavond naar Highland Gardens om 11 uur bij de VPRO op Nederland 2. Afgelopen maand waren honderden nieuwe commercials op tv te zien. Ja, en sommige, sommige zijn opmerkelijk. Het draait bij ons niet om winst. En daarom verdienen we ook zoveel. En dus hebben we uit al die honderden reclamefilmpjes een top 10 samengesteld. En die moet je.